Dubbelspion. Nu volgt het eerste deel van een oorspronkelijk luisterspel door Carl Lans, geregisseerd door Leon Povel. Ontvoering.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 U hebt onze informaties ontvangen over de nieuwe Pentaanse verkenningswagen? Inderdaad. Ze bewijzen dat we die Pentaanatrag niet al te zeer mogen onderschatten, Maracos. Actie is in het terrein, 160 mijl. Verder waterdicht, elektrisch ontstoord, flink bepanserd, slaag silhouet. Ja, mooi ding. Leek mij ook, maar militair. Oh, verder weinig gevaarlijk. Motor te compact en niet bereikbaar vanuit het compartiment. En eenmansbediening.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 ...moet ik als opperbevelhebber eerst de algemene Pentaanse oorlogsopstelling kennen. Voorts moeten we de Pentaanse staf... ...een gefingeerd aanvalsplan in handen spelen... ...om ze daarmee te misleiden. Om dan nog maar te zwijgen over de zenderkwestie. Een militair project van de allereerste rang. En voor dit alles... ...is die Schering-ambtaal nodig. Hmm. Ofwel zijn opvolger. Apropos, Mitra. <laughs> Verzamelt u over die assistent van Schering een dossier... Ik ben al bezig, protector Helaas, de man is loyaal. Of schoon, onervaren, of wat eerzuchtig, romantisch. Verwikkel hem dan in. Misschien vind ik wel iets op. In afwachting van de resultaten van de bevolkingsselector, iets over Project Z, heren, het Pentaanse Zenderproject. Mijn voorlopige tevredenheid aantrekken over de voorbereidingen van uw bureaus, in het buitenland. Ik dank u, kamerad-protector.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 ...enkele skriet hier, die hier aan voldoet, chef. Bedankt. Nou. Geen subject. Dus geen vervanger voor jouw handlanger, Marcos. Op jouw skrietel laboratorium zou een kunstmens moeten maken. Zwijgt dus u aantrek. De zaak is te ernstig. Overigens, heren, dit zag ik aankomen. Kamerad hm? protector, u vreesde dit? En toch, ik heb een moeilijke selecties laten maken. Anders. Heer, in dit dossier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 Wij bewust zijn gekomen zonder geheugen. Of zelfs een besef wie ik was. En zonder enig idee van de maalstroom van de gebeurtenissen... ...waarin ik terstond werd opgenomen. geschud door woedende omstanders. Hé, hey, rotgebastaard! Wat wakker jij? Tronke blauw oog! Hé, hey, hé! Hey, Mijn hoofd! Wat? Waar? Waar vraagt hij? Daar! Daar ligt je slachtoffer! Ik. Ik begrijp jullie niet. Nee, ja, dat Waar ben ik? Dat zou je zelf het beste weten. Jij lange bastard, Vermoord heb je hem. Vermoord. Ik? Wat heb ik? Vermoord. Ja, zeker. Daarmee? Met een gebroken fles. Eerst de smerigste opboets gezopen en nou. Ja, nee. Ga hem geslagen. Geslaagd, ja. Rekent zo'n blauwe bastard. Ja, mannen, ja. we hem gelijk. Schop hem kapot. Ja. Ja, maar. Ja. Ja. Ja. de politie.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 We renden er naartoe, alleen te laat. Daar We hebben alles. Dader, doodje en vier getuigen. Inladen dan. Allemaal. Jullie vier helpen. En dan mee. Ja, maar ik, ik ben zo mijn huis uitgelopen. Maar je zoekt daar nog op het vuur. Doe, eventjes. Ik kan het zo, meneer. Kijk eens, vluit, Ik, denk, ik, van, ik van niets, meneer. De richteren van Skria, Bastard, die weten het wel voor jou erbij. Dag, man, dicht. En hup, in wagen. Heren.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 het is duidelijk. Je stikt de O-boots. Bekende verloop. Partijschande, arbeidschande, dus weinig geld. Vervolg, minderwaardige drank. Vervolg, vergiftiging, verlies van geheugen, van identiteit. Maar de richteren van Skria zijn niet geïnteresseerd in iemand's identiteit. Alleen is zijn daad. Je hebt nationale schande op je geladen als noordenaar. Maar ik... Ik kan toch misschien getrouwd zijn? Kinderen hebben? Hoe heet Welke arbeidsgeen Skria zou met een bastard willen trouwen als jij...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 Ik lag op stoel. De avondschemering sloopt langzaam naar binnen. Morgenochtend, dacht ik vaag, wordt hij opgehangen. Een onbekende. Een onbekende. Tuin. Hij is het. Hij slaapt. Voorzichtig wekken dat hij niet schreeuwt. Hé, hey, hé. Hey. Wat wakker. Hé. Hey. Hé. Het... Nu al? Koest houden. Vrienden. vriend? Ja. We komen je halen. Kom overeind. Die vent ligt ze wat voor mij. Opstaan. Help me even. U bent gekomen om mij te helpen? Ontsnappen, ja. Orders van de chef. Kunnen we? Ja, elk onder een arm. Heb je hem? Ja. Dan gaan we op. Ik De ga deur weer dicht doen. Hou jij hem overhand? Nou, ik kan wel staan. Het is te beter. Zo, gaan we. De passering. Eik hey, deur. Bewaar ik nog bij te rusten.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 Vooruit de vader. In de wagen! Stel me in! Hij kan er zelf wel in komen. Zo! En achter het vuur! Vol gas! Als de reguliers zocht te pakken krijgen. We zijn de chef weer wat anders. Ach, die modderkeien. Volgende ook. Als we eerst luid die pruts zijn, mijn wieler slippen gewoon weg. Drie bussen, hier in Coracha. Om de volgende hoek linksaf. Brede straatweg. Komt uiteindelijk de hoofdweg naar Coracha. Ik ken het hier niet. Voor mijn part leggen de pentalen deze hele rotmuur plat. Doen ze tenminste wat nuttigs als zover is. Ja, daar is ze geen kans voor. Zij zijn het eerste in de beurt. Hoor, Sirenes. Eh, uh, dom horen. Alleen zij hebben thermowagens. Dit is maar een gewone. Wat is dit achter ons? Hou jij hier buiten? Thermowagens. Nou, nah, hadden we maar een van onze eigen karren. Daar kan zelfs geen thermo tegenop. Hier binnen als ja, redden we toch wel maar dadelijk op de grote weg. Hier begint hij. Onze opdracht luidde een gewone kaart te pikken. Ook logisch. Meer gas. Helpt niks, ik zit er op de plank. Horen eens even. Uh. Werden we zo nooit. Dan de reserve-instructies. Luister, volgende zijweg linksaf. Ja, remmen. Ons ben je nog nog voorbij. Daarheen. Ja. Een links. U rechtuit naar het kleine vliegveld. We nemen de kist van Sali en Tombosch. Zullen die twee dan wel pijn aan hebben? Daar komt de ingang. Let op. Hij dicht! De regulier stond op onze achterbumper. Nee, niet remmen. Niet remmen, vol gas. Het enige is dat er dwars erin. Ja, ja, hek van niks. Oh, dat is erger. De motor gaat dunk. Ruit en lopen. Hé, hey, jij. Lopen. lopen. Lopen, ja, natuurlijk. Wat ze met de pakken krijgen. Waarheen? De machine daar. Ze willen Zullen we kunnen komen? Ja, we, Zijn we de vlak met de we erin kunnen komen? Die zoek. Ja, ja meneer, ruit dat is. Er is ook licht. Een draaibaar. Hier. Ik kan er nog net bij. Hey, jij. Jij is. Ja, het gaat weer wat. We hebben onze straal! Alweer! Oh, Zo. Weer recht. Oh. Als ze de tank straks schieten, Naar nou, de ik ook jullie in, ik start. Ja? Geen tijd om warm te draaien. Afgelopen. De is Is die opgebouwd? Maar niet op boomtoppen. Ah, dat scheelt me niks. Volgende halte. Anna Courage. Kwartiertje vliegen, niet langer. Alleen maakt het wolkendek de zaken niet gemakkelijk op. Waar zitten we nu ongeveer? Spiochoot. 25 kilometer voor Anna Courage vliegenhuis.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 Dat neem ik wel aan. Maar hoor ik bij jullie? Waarom hebben jullie. waarom hebben jullie dan de gevangenis gehaald? Ik zou de volgende morgen dus straks. worden opgehangen. Westeren. Dan was ik dus toch een lid van jullie groep, hoeft niet. Geen vreemdeling. wil onze chefje alleen maar spreken?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 Een dunne, groot glitsterende bril en een dikke rode nek. De chef. Opdracht voltooid, chef. Hier is hij. Goed. Jullie hebben de kist van Sarlé en Tomboos moeten nemen? Volgens nul no instructie, chef. Toestel is afgeschoten. Boven zee. Toch oh, Jammer, chef. Geen kritiek op instructie. De reguliere politie neemt nu aan dat jullie er nog in zaten. Het ding ging de diepte in voor ze erbij waren. Maar... Duidelijk. Goed. Jullie kunnen het uh, Ik ook. Nee, nee, u blijft hier. Gaat u zitten? Ja. U weet dus helemaal niets meer. Uh, nee, eh... Uh... Chef. Nee, chef. Ze trok hem overeind. Ik wist niet waar ik was. Wie ik was. Ik heb iemand vermoord. Te veel boets gedronken. Uw kleren stinken nog naar. Ja, die alcohollucht maakt me misselijk. Anderen noemen zoiets een kaper. Of uh, die moord. Wat weet u ervan? Ja. Dat ik hem wel gepleegd <hacht> moet hebben. Maar niet waarom u me uit de gevangenis hebt laten ontsnappen, chef.